Hallo, hallo, meneer Niergaard, hè? Ja, u spreekt met uh, voor elkaar zelf. Let nou even op de weg. Ik zit erbij. Let op de weg. Ik bel even uit de auto, uh, meneer Niergaard, hè? Kijk nou even waar je rijdt. De grote schiet een beetje op. Uh, we zijn, uh, ik bel uit de auto, we zijn onderweg naar het huwelijk van Leon uh, Tien. Nou, weet van niet. van Constantijn, Constantijn en Laurenti. Ja, dat weet ik, Ben. Uh, we zijn onderweg naar het huwelijk. Ja, daar hebben we kaartjes voor, maar we zijn erg laat, want... ja, zijn heel heel laat. Ja, het is al begonnen, Het is, dat weet ik, maar al. niet te groot. Lachelijk gaat met een hele oude oog. Waarom zit er hier zo'n oude ook? Gewoon... Oh, hey, je hebt een van dikke hè, hey, ja, nee, wat dikke leo, we komen niet vooruit. We zijn al, al, al, al bijna drie kwartier te laat voor het huwelijk, maar dat er om 10 uur moeten zijn. Maar, uh, kan hij misschien even bellen naar die kerk? Ja, ja, ja meneer die gaat bellen naar de kerk, dat wij later. Uh, maar we zijn dus onderweg nog steeds naar het huwelijk, want we zijn uitgenodigd. Ik heb wel uh, voor kaartjes gezorgd. De grote heeft voor kaartjes gezorgd. Ja, oh, de ja, heren, zo heet dat toch niet? We -9, -9, -9. 9, we -9. zitten dus in die, in die kerk. En dan is het 6 moet, maar ja, we nee, moeten het 6 nou eens een beetje door. De grote hebben we veel meer zes. We maken eruit, uh, we op, komen veel te laat. Meentje, weetje, weetje, wil ik even wat zeggen? Daar komt ie. Maar Joop, dat doe je ja, dan. ik hou niet tegenwezen. Ja, de groen, de ik heb de grootste alarm Ik ga het niet zien te forceren. Ik had de, de, uh, de, volgende de, volgende de volgende, overdreven. Meneer, meneer Diergaard, zou u de tune even kunnen starten? Want die kan ik hier van het programma van de Dik voor elkaar zien. Oh, ja. Schuifdak dan open de groot. Ja, nee, uh, meneer Diergaard, zou u de tune even willen starten voor ons? Want dan kan ik hier vandaan niet doen, de tune van de Dik voor elkaar dat is heel graag, dat geef ik even, tel ik even af hè, als het dan start. Vijf, vier, vier drie, twee. Oh, mijn jok, dat is ja, nou een dat ja, kan je niks aan doen hè, hij ontsnapt waar je bij staat. Start de baan hè, meneer. Start de baan, hopen die niet hier gaan hè. Oh, daar zijn we weer, Daar een week voor de hardverger met een nieuwe aflevering van de Dijk voor Bekaart Show, oftewel de dijk voor iets anders show, zoals de Fransen zeggen. Nou, u, u heeft het al gehoord. We zijn onderweg naar de bruiloft. We zijn naar, de bruiloft. Uh, ja, we zijn We zijn er bijna naar de bruiloft van uh, Leontien. Ja, of hoe heet hij? Mauritius. Mauritius. Mauritius. zien dat de de is, precies, de is toch niet, van toch niet belangrijk is. Ja, die brinkhorst. Denk. Ja, oh, ja. Van, ja, veel Hoe Van de brinkhorst van de dingen. Van de BZN. Van de BZN. Van de BZN crisis. Dat Nee, nee, nee. Van de HMG. Deze crisis, of hoe heet het, van de, van de KLM. Nou ja, maak het uit, CEO. In ieder geval, uh, uh, we, zijn nu we zitten dik aan de tijd te groot. Waarom zijn we hem ook zo laat? Het is ja, om 11 uur begonnen, die bruiloft. Nou Daar zijn we er nog niet, he. nog Televisie, denken. heel de wereld zit al te kijken naar de beelden. Wij Als, zijn al onderweg. Maar ik wil je nog op, op reserve. Ja, nou goed, oké, okay, ja. dan denk jij even snel. Maar dan ga je toch ook niet voor iets. En chips, en chocola. En hebben u nog drop? En wat hebben u dan voor drop? En zijn de weekbladen? En wat hebben we voor CD's? Dat we Snel teken, hup, slurf erin, slurf eruit, hoppa, ja. door! Tuurlijk, ja, slurf erin, slurf eruit. Ja. ja, wij moesten ook even piesen. Ja, ook dat nog uitgebreid, dat is wel met het Ik ja, even snel hoor. Even snel, een kwartier geduurd. Ja, omdat die deur staat op Ik krijg die deur ja. niet open. Dan houd je binnen het sleutel je gaan halen. Heel goed roze En dat kwartier was heel En ook hier was alles bij elkaar. We alles bij elkaar bijna een half uur geduurd bij die benzinepop. Daarom zijn we nou zo laat. Ja, Bipke, je een beetje met die dikke reet hier, ik die zit helemaal klaar. lekker op. Wat is er met die dikke reet? Nou, dat is toch ook wat? Wat maakt dat nou uit Wat zijn we er nou de Kijk eens, hier rechter over. Dikke zieke Daar zit de kerk recht voor, Oké, dan gaan we hier snel even de auto kwijt de. Wat is er nou? De we Spoorbogen gaat dicht. Spoorbogen gaat dicht, dat hebben wij hoor. Kom maar daar, daar gaat de spoorbogen de oh, komt de Oh, hebben die Oké, okay, en dat was hem. Sporbal, ho, oh, Verder gaan we ja, gauw verder. He? Snel, ja, hoor. Ja, oh, dus de dat is dat is Wat is het? Er dan kom komt ja, dan ja, nog afwaaien. Ja. Ja, ja, er Kan een nog een vraag op het bord. Ja, er ja, kan nog wachten tot het rode ligt. Ja, dat ja, ja, blijft de niet Oh, daar komt hij. Oh, daar komt hij. Oh, we hebben nou pech. twee treinen achter ja, elkaar. Ja, ja, we hadden al binnenkennis in de zaakkelspoor, dat Hé, dat was hij. oké. Okay. Komt, de spoorbouw open nou. Ja, open. Mee. Waarom gaat die ah, open? Ik, ik denk dat er nog een trein is. Nog een trein? Ja, ja, ja, ik heb trein ja, drie treinen achter ja, elkaar, wat ja. nooit meer. En en daar komt hij kom weer. Oh, dat is hij yeah, oh. oh, is De grote Tenditie. Het is, ja. de, is dezelfde trein. Ja, die is ja, op ja, de, oh. die is al twee keer langs gelopen. Hetzelfde trein op twee keer langs. Dit is waarschijnlijk het rondje op de kerk. Ja! Dat hebben wij weer hoor. Het rondje rond de kerk. Dat is een uitdrukking. Dat wil niet zeggen dat er een trein continu rond de kerk rijdt. Dat is wel degelijk. Dat wil zeggen dat je dan. Dat je steeds hetzelfde doet, de ik oh, dat wordt hier. Kijk, op de kerk. Die had oh. oh. oh. het nog oh. oh. niet op. Right. Ja, Ja, toch? Hoe lang, wanneer houdt het op? Uh, ja. Waarschijnlijk tot de machinist duizelig is. En daar achterin niet zitten wachten tot de machinist duidelijk. is. Dat is een geslaagd. Wacht, die krijgen Pref... bij de... we bijna. Dan tussen de bomen door. De grote We ja. moeten door. We moeten naar die buitenhoek. Kom op, nou. Hij is voorbij, oké. Gas, gas, gas. Ja, schiet nou op, Gaat Gaat Gaat Gaat en daarover! Oh. Hey. Hey. Maar, nou even snel parkeren mensen die auto. Kom op, zet hem hier neer. Maar maak hem uit, zet hem hier aan de keuken. Nou, uitstappen mensen, ja, maar ze moeten ja, er ja, snel hier, he, snel ja, de binnen in de kerrie. Kom op nou, om oh Nou, ja. maak nou ze weten. beetje je, tempo dan je, toch allemaal. Ja, het zit allemaal goed. Het zit Dat is toch niet belangrijk. We hebben een Het is een voddenpaal. Wat geeft het nou? Hup, de beek. Kom Ah hoor. Hoor, hoor de muziek. Loop, oh, ze zijn nog bezig. We zijn er oh, oh. op tijd. Hoor, even de buiten. Hoe heet het? De auto Ja, ja, ja, ja. Nou, er binnen. We gaan er binnen. We gaan naar binnen. We zitten, We gaan er binnen. We gaan even? binnen. We zitten er achterin. We gaan er gaan Ik kan hier niks zien, hoor. We gaan er achterin. We gaan We gaan er We gaan even. Ga stil! Even stil! Geachte aanwezigen, vrienden, familie van het bruidspaar. Op deze bijzondere dag heeft een van de familieleden van het bruidspaar... gemeend iets bijzonders dan gehoren te te laten brengen. Wow. Ja, even, ja, ja, zitten, mee zit die dat keuze kan keuzetje. lucht uit het, het cool. Cool. Heist, die ik zal weg. Mag ik de oom van de bruidegom... verzoeken naar voren te komen om speciaal voor het bruidsmaan de bruidsmars te spelen op piano. Oh, om uit van moeten Ik weet die Ik er wel. Ik Ik ben er. Even stil. stil. Even yeah. yeah. yeah. Erste mensen, hoezo? Hoezo verheven ze we? Met zulke oren? Ja, ja. Ja, het is de ja. kan echt dat is ja, nou, kan dit niet ophalen, zeggen niet op ja. hier een einde maken. Oh! Oh! Oh! Oh! Ja. Ja, Ja. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Piano, piano, ja. Oh! Oh! Oh! Oh! Ja. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ja, dat, is even, dat is wel even jammer wat er gebeurd is. Uh, want we hebben nu even wat tijd over. Dat lijkt mij ook. Is er misschien uh, iemand... In de zaal van de aanwezigen die misschien voordat het bruidspaar zo dadelijk arriveert, is nou, dus iets niet goed. Misschien kan ik wel even wat zeggen. He. Oh, oh, oh, oh, ik, oh, heb namelijk, ik heb namelijk een aardig lied dat, ge, dat is ja. uh, leuk. Dat zijn wat tips oh, maar jou, voor, oh, de, voor de, de bruidegom. Laten we dat nou niet doen. Nee, oh, oh, dat laat mij namelijk. Laten we oh, Dat is een heel leuk lied. Dat is helemaal op deze. Toestand toe, uh, toepasselijk, toepasselijk oh, wat beetje. is mooi om me joh. Ja, is ook een beetje begeleiding, uh, ja, Dulles? Ja, Want er zijn de vrolijke Joeken Lulles. En de Joeken Lulles zijn er ook. Die zijn er, ja, op, die oh, zijn er oh, ook. Dat is mooi. Nou, we zien er hem even hier gaan ja, zitten. Ja, natuurlijk om me joh. Maar komt u er even bij? Ja, met jullie zelfs tempo. Het, uh, het zijn tips. Met allemaal tips voor de bruiderom, zullen we zeggen. Dat is een tempo. Wat Oh, je mij wel ik ga maar een beetje, dan kom ik in de hoor. Dit is een lied Er is toch op een Dat het zo leuk is, dat kan toch niet mensen ja, ze over je komt er. Oh, oh, ah, stil, mensen, oh oh, mensen. Er, komt de bruik, er komt de Bruin, er komt de Bruin, er, er komt ze. Kijk, ah. oh. oh. Ziet ze er mooi uit, hè? Ja, maar ik kan het gezicht niet zien, dit. Nee, natuurlijk. Nee. Hij zit die sluier voor, die oh, kan je oh, je oh, kennen, hè? Oh, hij oh. heeft ook geen bril op, Constantijn. Goed. Goed, nee, nee, nee kon, jij kon, kent hem maar, die zonder nou, bril, hè? Ja, Contactlezen. Ja, maar. Oh. Oh. Maar, maar oh. ziet er goed uit. Oh. Kijk, kijk, kijk, daar komt, oh. komt de predikant. De oh, ja. predikant komt op de kans, zie oh, ik zie wel. het wel. Ja, ook de predikant, zo. Dat is wel een dikketje, hè? Ja, zeker een dikketje. Nou ja, even stil. Beminder gelovigen te groot, dat is ja. toch, kijk nou. Dat is de. De. De. Dikke Leo, de predikant. Dikke Hoe komt hij nou op de kant? De Dikke Leo, nou, dat oh, moet hij gekker worden. En dan gaat Dikke Leo die gaat het huwelijk van Laurentine ja, Constantijn in. De nou, dat stad kant op. Alvorens ik het huwelijk wil gaan inzegenen, wil ik niet, eerst graag even de winnaar bekendmaken. ...van de prijsvraag ja, dat, dat lijkt van er. deze week. Het is toch niet waar, gaat toch niet eerst de prijsvraag, doe maar het huwelijk. Van... Ik heb ze bij me, hoor. Ja, maar nee? je gaat er niet dat de prijsvraag... Ik kan er me... toch... Constantijn en Lauertien ja, zitten maar... Ik loop wel even naar voren. Te groot, waar ga je nou nu te Nee joh, ja, ik heb ze bij me, hoor. te groot, ga je te Die Hij klemt op, de, de groot komt van die kansel af. Lachelijk, hè, dikke Leo en die oenten samen op de kansel. De minder geloven, hè. Is meneer de groot. De De Groot! Oven bedankt voor de bloemen. Ik, ik ga naar huis. Ik kan u niet langer. Al zien. wat een wat een de beste. wat een wat Wat een de merci en iedereen zit in huis. Van de week dat te laten horen. komt ja, groep. Ja. Waarom oh, kan het dan zelfs hier in deze omgeving niet even normaal afgezet worden? Oh, ja, ik zat ja, in mijn eigen vraag. licht. zat in mijn uh, eigen pappie, licht. Pappie, waarom heb je zo'n verdriet? Uh, Willem Roos uit Almere. Oh, was die daar ook weer bij? Ja. Zo. Uh, heb jij niet achterom gekeken bij je geboorte dan? Oh ja, die zijn we. Ja, is zeker zijn we. Van de Laak uit Duiven. Kanton. Uh, van de Fred van der Laag. Fred van der Laag. Fred van der Laag. Papie, heb je zo verdriet? Omdat ik net weer naar mijn trouwfoto's zat te kijken. <laughs> Voeren dan, ja, Papie, Waarom heb je zo verdriet? Ja, kind, ik maar, hoorde net dat maar, ik je vader niet ben. Zegt, <coughs> me, oh, me, me, deze is ook wel erg ja, me. leuk, Rob Schippers, Ze zijn allemaal, leuk. ja, Rob Schippers uit Alfa aan me de Rijn. Papa, waarom heb je zo verdriet? Ja. Er zitten geen gaatjes in mijn vergiet. De <coughs> Die willen trouwen! Ja, en, uh, ah, deze uh, Jo Tonon jo uit de Kemkunsweg in Helen. Uh, als je nou eens ophield met zingen, werd het al een stuk minder. Ja, hij is geen steun. Hij is de geestneuvel. Ja, een hele leuke onderbreking zo even voordat de huwelijksplechtigheid plaatsvindt. We even lachen, nee, en, en ja. is, even uh, lachen met z'n allen, nietwaar? Van Han Verhoeven. Als er niet meer gelachen wordt, mensen. dan heb je geen leven. En valt er ook niet te leven. Die hoe heb je zo verdriet? Nou... Eh... Klauwsplag wel, maar die broiloft en ik niet. Ja, dat eh, well, really. <laughs> ja, ja, is toch Dat de... <tommer> ja, is want dat ik met een ander hoewel te maken. Natuurlijk, want dat moet komen. Wat de... is want de... <tommer> dat gaat ik ook waarschijnlijk in. Zegene, <tommer> die en Daar hebben ze de... mij ook ja. voor geplaatst. Dit is de winnaar. Ah, daar komt de winnaar. <tommer> dan geven we de kans al af. Dan we naar beneden nou komt hij van de kant, normaal komt hij van de trap, nou komt hij van de kant. Oh, dat is wel super, hè, ja. oh, oh, oh, oh. Hij glijdt oh, oh, oh, de trap. Oh, oh, oh. Hij valt op zijn reet, Dikke hij jongen op zijn reet in de kerk. Oh, dat niet leuk, hè, nou ja. Ik ja, heb ja, het, ja, het, ja, het gaat ah. wel weer, ja, het gaat wel weer, hoor. Tuurlijk bent. Ja, dat is de winnaar, hè. Nou, ja, dat is zijn, hè. Ik heb de, de winnaar. Belangrijk allemaal, mensen. De minder gelovige. De winnaar van deze week. Is geworden. Nou, wat een spanning. Rob Sputters. Bravo! In de Legakker 27. In Notendarm. Ja. Nou, nou. Die heeft dus weer gewonnen. Nou. Gelovigen, zullen we even met ja, z'n allen. Op de vraag, oh, grap, ik zie het ja, in je ogen. Ja, Papie, waarom heb je zo verdriet? De winnaar had geschreven: Omdat je zo lelijk bent dat zelfs de oh. hond pas met je wil spelen als er een biefstuk om oh. je ja. heen ja, gaat. Ja ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik hou je er niet voor mogelijk, hè? Die is stout te droomen, komt hij toch? En is dus hier de nieuwe opgave. Oh, de nieuwe opgave. Zou ik die eens een keer mogen, mogen geven? Nou, de of, nieuwe opgave. Als, je, als je een leuke vraag geeft. Ja, ik heb een hele leuke vraag in verband met deze bijeenkomst natuurlijk. De vraag van deze week zou kunnen zijn. Wat is daarop uw antwoord? Nou, dat gaat natuurlijk aan het bruidspaar ook vragen oh, ze. Wat is, is daar op uw antwoord? Dan geven oh, een leuk antwoord geven. Oh, dan en opsturen wel. aan dik voor elkaar ja, op een staartje trots.nl. Dat is zo. Een... met het serieuze vragen zijn dat, wat jammer is dat nou. Goed. Ah. Maar dan is nu, de minder gelovigen, toch het moment gekomen... Ja. ...dat ik het bruidspaar ga vragen om elkaar... De rechterhand te geven en mij de antwoorden te geven op de volgende vragen. Janneke Peper en Gerard Verboom zijn jullie van plan de komende tijd even voor. Elkaar... Even, hallo, even, Leo, even, Leo, even, even, Leer, even, even, even, even, even. Janneke, de, ik hoor net, Janneke, ik ben hier met een huwelijk bij. Ja. Ja. Jawel, maar je, ja. zeg Janneke ja. nee, je ja. zegt Janneke Peper, nee, je zegt Janneke Peper tegen en je zegt, Gerrit Gerrit Verboog tegen, ja. ja. ja. tegen Constant, dat zeg je ja. toch niet nee. tegen de Constant, ja. tegen van Wie is Constantijn en wie is Lauretine, die kennen we niet, We zijn hier niet. We zijn ik ben er zelf naartoe gereden. De Groot, fabriek. we zitten in een hele verkeerde kant. Dit is niet natuurlijk. Lachelijk, ja. ik zit bij een heel verkeerd huwelijk. Oh. Waarom breng je me nou hier? Ik denk dat ik op het huwelijk van Voltertijnen en Lauw Ik vond oh. het ook al zo gek. Ik denk, wat een armoedige troep is het hier. Ja. De ja. De groot, we gaan onmiddellijk weg. Kom in. Kom in. weg. in. Kom weg Kom in. in. Kom weg. Dat we dat nou niet meer meegemaakt nou, heb hebben met die constant tijd. Lachen, ik heb wel, wel gewoon lachen. Ja. Ja. Dat, was, dat We zaten bij ja. een volkomen verkeerd we. huwelijk te groot. Ja. Waarom rij je nou naar een verkeerde kerk ja. Wat een vrije kaart? We vr. hadden het helemaal eerste klas. Hadden die mensen van ja. dichtbij kunnen zien? Dat had toch leuk gebleken. Oh, wat is er nou oh, weer? Kropieltje. Waarom ga dan niet zitten bellen in de auto, de Groot? De Groot? met de Groot? Dat is gevaarlijk. Neem nou een handsfree. Ai bolel. Oh, Je fiets. Ja, maar, uh, van de uh, ja. op de wij <laughs> ja, uh. zit jij niet naar de televisie te kijken. Johan? Nee, ik uh, rij in de auto op het ogenblik. Oh, overigens. wat zonde. Is want de, dat is de... huwelijk van die uh, Laurethien en die Constantine was uh, op de televisie. Oh, oh, ja. Vrijweffers oh, zout en, in de, die haak. We hebben het helemaal gezien, dat u. Ja, ja. Zij is al uh, getrouwd. Ja, al lang, jongen. Uh, ja. Dat is al een tijd. Ze, zegt, ze zijn nou bezig. met ah, nou, de op... rij toe. Oh. Ja, ze rijden met een koets ze rijden ze door de stad heen. Ja, de... Ze lang leuk gesproken. Ik zie ze hier rijden. Oh, ja. oh, Hang nou op. hoor ja, je, hoort je ja, dat, Dick? Wat ze moet rijden, ik nou weer horen? Ik ze luister ze allemaal niet Ze eens. rijden met een koets door de stad. Wie die, rijdt er uh, met een koets? Door... Uh, oh, die ja. rijden momenteel in een koets ja. door de stad. Leuk oh, die En dat hebben we allemaal niet gezien. Wij hebben ze en niet gezien. Wij zitten gewoon in een autodom. Wij hebben... Kijk uit, de grote ruimte. Maar, wacht. Ik Oh, oh, oh, Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Dat is, uh, rol, een of andere de lul die yeah. rijdt met zijn autootje die koets van Constantijn en Laan met 10 honderdste bovenhiel. Ja, maar ik zie het hier gebeuren op de televisie. Rietse. Which... Ja, dat, dat zien ze over de hele wereld, oh, jongen. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. CNN, overal yeah. wordt dit uitgezonden. Uh, but, uh, which... Ja, maar Rietse, ik. Uh... Dat, dat, dat mooi verborgen oh. Lul. Ja, ja, maar dat, ja, maar biedt ze, ik, ik, ja, ik spreek je wel. Wie is... Zijn er Laurentien uh, bij? Ja, maar we hebben ze wel voor dichtbij gezien, Dick. Ja, we hebben ze wel voor dichtbij gezien. Maar hoe gaan we dit nou oplossen? Hoe kan uh, ja, we, we dat? Hij, dat, aanbieden? dat regel ik wel, joh. Ja, dat regel ik wel, ja. Waarom moet de schoonvader van de confrontatie. Ken jij de ja, die schoonvader? Ja. Die, die, die, uh... die ken ik al goed, die uh, minister Brinkhorst. Die Brink, ken jij ja. die Brinkhorst? Ja, ik hoog hoog ik ik minister, ik... hoe heet je van zijn voornaam? Uh, Laurens Jan. Laurens, oh Laurens Jan. Laurens Oh, vandaar dat ze vrouw, oh, zijn dochter heet Laurentien. Dat heeft zijn vrouw. Nou heet natuurlijk Tini, Tini ja, ja. Lauren en Tini, ja, Lauren zo, zo, Tini. Noemen je, zo noemen we je zomerhuizen, zo ja. noemen je zo noemen je dochter toch niet Lauren ja. Tini. Weet Tini. Ja, maar, ik weet dat van de week wel even met Laurens Jan de schade hoor. Laurens Jan met minister Brinkhorst, ja. Ja, je mag toch geen Laurens Jan zeggen tegen minister Brinkhorst? Ja, ik heb van de week nog een uur met hem uh, op het terras gezeten. Ik Jij schrijven. een uur lang met minister Brinkhorst uh, zitten praten? Op het terras. Waar uh, ja. hebben jullie het over gehad dan? Oh, gewoon een beetje over uh, koetjes en kalfjes. Dus. MARSH!